Grote delen van Duitsland en Oostenrijk staan onder water... door de aanhoudende regen en het hoge waterpeil in de rivieren. De a 8 bij München staat onder water. En in Oostenrijk zijn door overstroomde wegen... sommige plaatsen met de auto niet te bereiken. Op verschillende plaatsen langs de Rijn en Donau zijn nooddijken geplaatst. De afgelopen dagen zijn daar al twee mensen verdronken. In de Tsjechische hoofdstad Praag worden ook grote problemen verwacht. In Leeuwarden is een man gewond geraakt bij een schietincident... Hij is zelf naar het ziekenhuis gegaan en is er volgens de politie redelijk goed van afgekomen. De man werd in het centrum van Leeuwarden verschillende malen beschoten vanuit een auto. Het is nog niet duidelijk of de gewonde man zelf ook heeft geschoten. Het is ook nog onduidelijk wat de aanleiding was van de schietpartij. Serena Williams heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Roland Garros. De Amerikaanse tennister heeft in Parijs nog geen set verloren. In de kwartfinale speelt Serena tegen Svetlana Kuznetsova uit Rusland. En dan het weer, de zon schijnt nog geregeld, het is droog, 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht neemt de noordelijke wind iets af, het koelt dan af tussen 4 en 7 graden. Morgen is er iets meer bewolking en dan wordt het maximaal 15 graden. Pas in de loop van de week draait de wind naar het oosten en lopen de temperaturen langzaam op. Na woensdag liggen de maximaal rond of iets boven de 20 graden. Er is dan geregeld zon en de kans op neerslag blijft klein. Dit was het NOS Journaal.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 De derde uur op de zondagmiddag met natuurlijk hockey. Oranje-zwart tegen de Rotterdam, Geert de Groot. Ze gaat even niet zetten bij Oranje-zwart. Sander Beert bij de vlak voor rust, niet in het veld. Maar het maakt er niks uit hoor. Sander Baerts schoot de tweede strafcorner die Oranje-zwart kreeg in. Werd aangetikt door Rob Rekkers, die het doelpunt claimde. En Oranje-zwart leidt 4,5 minuut voor de rust met 1-0. Het tennis dan op Rola Mark Brasser. Hij geeft niet op hoor Tommy Robredo, hij stront een break achter in de vierde, 2-1 in set staat hij achter, break achter in de vierde, net als in de derde set, maar hij is weer teruggekomen in de set. Hij heeft meteen een re-break geplaatst, van 4-2 werd het 4-3, heeft zijn eigen service gehouden, het is dus 4-4 in de vierde set, Tommy Robredo, zoals gezegd, ja, die gaat tot het uiterste. Offers voor de wereld van de Christians uit 1988 staat bij Oranje Zwart tegen Rotterdam nog altijd 1-0... door die goal van Rob Rekkers voor de Eindhovense ploeg. We gaan even naar het roeien in Sevilla. Volop medailles vandaag voor de Nederlandse roeiequipe daar. Eén daarvan was voor Roel Braas in de Skiff. De roeier maakte vorig jaar nog deel uit van de Hollandacht... maar is nu weer terug in de éénpersoonsboot. De derde plaats van vandaag ziet de Noord-Hollander... als een stap in de goede richting. Ja, ik denk het wel. Voor mezelf wel een uh, bevestiging dat ik op de goede weg ben. En, uh, ja... Ik denk wel, het voor mijzelf is het wel persoonlijk is het in ieder geval een goede motivatie om nu dit traject, uh, hè, om deze weg gewoon lekker door te gaan en stap voor stap uh, beter worden. Was het verhaal van de wedstrijd in het kort slechte start, goed eind? Uh, ja, dat weet ik niet. Uh, ik, ik zelf zag eigenlijk niet echt heel goed bij de start wie er allemaal eerder weg waren. Ik concentreerde gewoon op mijn eigen haal en... Uh, ja, Ik denk dat Sinek was wel vrij snel weg was, wat ik hoorde van mijn coach. Maar uh, dat zijn gewoon uh, ervaren gasten. en uh, ja. Dan zie je toch dat ik in de banen naartoe kruip. Dus uh, ja. Het is een beetje hoe je het net wil verdelen. Sommigen starten heel hard weg en die zakken dan wat in. En ik start er nu wat langzamer en liep in de banen heel erg goed uh, weg. En op uh, Sinek en Hakker in. Dus dat was eigenlijk uh, weer positief aan mijn race. Dus ik denk dat iedereen vaart een beetje zijn eigen race door de baan heen. Snel starten, snelle baan. En uh, ja, in dit geval had ik een snelle baan haal. Sinek en Hakker, nummers 1 en 2 in jouw race, grote namen, daar zit er wel een gaatje tussen. Uh, ja, voor nu wel. Uh, ik weet niet hoeveel seconden het scheelde, maar. Uh, om het ja, ding ik... om te zien was het iets van een bootlengte voor zijn boot? Ja, ja, ja oké. Okay, dus ja, dat uh, moet ik nog even wat. Uh, moet, die lengte moet ik gewoon nog inhalen natuurlijk. Maar, uh, wat ik me afvraag is: heb jij 100% gevaren en zijn 90? Of was iedereen volle kracht uh, op stoom? Uh, nou ja, kijk, sowieso denk ik wel dat Hakker volle kracht op stoom was. Want ik bedoel, anders had je wel eerste geworden. En uh, ja, kijk, ik, ik, vind dat, ik vind dat moeilijk te zeggen. Kijk, ik word hier gewoon derde. En die jongens, uh, ik, ik, kan niet, ik kan dat niet inschatten. Ik vind dat heel moeilijk. Uh, ik weet gewoon voor mezelf dat ik gewoon honderd uh, gewoon heb moeten varen om, uh, om derde te worden. En wat die anderen hebben gedaan, daar kan ik geen inschatting over doen. Hou je hier veel goed gevoel uit, veel vertrouwen uit?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 Je krijgt er weer een extra boost van vertrouwen door. Ik denk dat dat bij iedereen zo is. Wat gaat er tot slot straks gebeuren als je mannen als Drysdale erbij gaat krijgen? Olympisch kampioen, Ellen Campbell misschien, de Engelsman. Wat is het finale dan haalbaar op de WK dit jaar? Uh, ja, ik denk het wel. Ik, dus, ik zou niet weten waarom niet. Ik bedoel... Uh... Ze waren dit toernooi niet bij en uh, wie weet waren Marcel en Sinek ook wel hard als hun. Dus ik, ik kan daar niet echt een, uh, een oordeel over geven. En, uh, ja. Ik denk gewoon dat ik ook nog moet groeien per toernooi en misschien dat ik op de WK weer een stapje beter ben. Je kan in ieder geval uh, naar huis. Hier mag je mee thuis komen met dat ding. Ja, ik denk dat mijn Kim ook wel blij is en uh, ik heb ook alweer zin om naar huis te gaan hoor. Nou, uh, we hebben hier toch al een volle week gezeten, dus uh, ik vind het ook wel leuk om met mijn familie dit te vieren. Dat ding brons dus in de skif voor Roel Braas op het EK in Sevilla. We gaan even naar Geert de Groot, oranje-zwart tegen Rotterdam. Inmiddels rust daar in Eindhoven? Ja, dat uh, klinkt als uh, een heel rustige lijn, dus ongetwijfeld rust. Uh, Geert, ja, toch even contact uh, gekregen met jou, Geert. Ja, er zijn uh, wat uh, losse draadjes hier in de apparatuur. Dat wordt zo direct uh, door de collega de technicus van de televisie hopelijk... Uh, ja, ja. ja. Hersteld, maar het is 0-0 bij de rust. Oké, okay, 0-0, uh, 1-0 volgens mij. 1-0, ja, 1-0 0 bij de rust. Precies. Doelpunt, doelpunt uh, via uh, Sander Baart, de strafcorner. Stikje van uh, rekkers ertussen. Oranje-zwart, uh, emoties lopen hoog op. Koen van Bunger de scheidsrechter kwam zojuist hier naartoe... om te vertellen dat er allerlei... Allerlei lelijke dingen tegen hem worden geroepen vanuit het publiek. Hij zegt, ik ga de wedstrijd zo direct stilleggen. Als dat doorgaat, dan gaat het bestuur van oranje-zwart naar de overkant. Probeert de rust daar te bewaren. Maar of dat allemaal lukt in die tweede 35 minuten, ik weet het niet hoor. Want ze zijn op weg naar het kampioenschap. Althans, dat denken de bezoekers hier. Ze leiden met 1-0 na de eerste helft. Gaan wij naar Parijs. Mark Brasser bij de Open Franse Kampioenschappen op Roland Garros. Hoe gaat het met die twee Spanjaarden? Ja, John Isner heeft de naam de Marathon Man te zijn. Maar uh, Tommy Robredo die kan er ook wat van. Zeker op uh, Roland Garros dit jaar. Uh, hij staat op het punt om er een vijfde set van te maken. Het was 4-2 in de vierde in het voordeel van uh, Nicolas Almagro. Ja, die voorsprong had hij ook in de derde. Toen kwam uh, Tommy Robredo terug. Pakte vier games op een rij. Ja, en datzelfde zien we nu gebeuren in uh, de vierde set. Ook daarin een 4-2 voorsprong voor Almagro. Almagro uh, Robredo kwam terug. Brak terug. En serveert nu zelf voor de winst in die vierde. Het is 5-4 en 40-15. Ja, en dan komt er weer de bal van de return van Nicolas Almagro... op de service van Robredo gaat uit. Robredo die bal te vuist. Het publiek, ja, het grote applaus voor Tommy Robredo. Die vinden dit mooi natuurlijk. Die kennen zijn verhaal hier op Roland Garros. Hij gaat voor de derde achtereenvolgende volgende keer... gaat hij een vijfsetter spelen, Tommy Robredo. Matig een beetje van Almagro. Als je twee keer een break voorstaat... dan moet je toch zeker één van de twee keer de set pakken, het uitmaken. Dat doet hij dus niet... En we gaan hier een, een vijfde zetten in overtime. Dus opnieuw voor uh, Tommy Robredo. Gaan wij het hebben over handbal. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Bij de Nederlandse vrouwen in de wedstrijd tegen Rusland was groot. Heel groot. In de eerste helft is Nederland de meervoudig wereldkampioen te overklassen. Maar in de tweede helft bleef daar maar weinig van over. Rusland won uiteindelijk met 27-26. Richard van der Made blikt terug met de bondscoach Henk Groenig. Met wat voor gevoel staat de bondscoach hier nu? Oh ja, ik denk... Uh... We zijn teleurgesteld over, uh, over onze tweede helft, uh, trots op de eerste helft. En ik denk uh, Over het geheel van de wedstrijd gezien had er vandaag meer ingezeten. Maar we waren in de tweede helft niet, uh, niet in staat om al die dingen die we in de eerste helft wel goed gedaan hebben... ...om dat voor te zetten. We hadden in de dekking moeite om het gesloten te houden. En in een aanval stonden we te veel in de breedte te handballen in plaats van richting doel. Daardoor maakte het onszelf moeilijk. Uh, de keepers kwamen niet meer in de wedstrijd daardoor. Want de eerste helft natuurlijk Marike ontzettend goed stond te keeper Daar hadden we in de tweede helft daar gewoon moeite mee. Wat heb jij gezegd in de rust? Verrassend, 16-10, uitstekend handbal, de dekking die goed staat. Wat zeg je dan als bondscoach? Oh ja, we hebben dingen aangesproken die goed gingen en dat de Rijk in de eerste helft precies dat gedaan hebben wat we ons voorgenomen hadden. En dat we daarmee door moeten gaan. De opstelling ook weer teruggebracht zoals we begonnen zijn. We hebben ja, met elkaar wel over gehad over de start na de rust. En je ziet dan toch dat op een of andere manier het allemaal net een stapje minder is. En... Uh... Ja, het is ook moeilijk te verklaren nu waarom dat komt. Want er was eigenlijk geen aanleiding toe. We stonden goed in de dekking tot en met het eind van de eerste helft. En op een of andere manier, hoe zij doen er een schepje bovenop en wij net een stapje terug. Marike van der Wal speelde een hoofdrol in de eerste helft. Waarom wisselde hij haar in de tweede helft? Nou, ze had in de tweede helft samen met de dekking natuurlijk gewoon moeite om, om de ballen onder controle te krijgen. Ze heeft natuurlijk in de tweede helft lange tijd bijna geen bal tegen kunnen houden. En dan wissel je een keepster in de hoop dat Jasmina... Die in november tegen Rusland een goede wedstrijd gekiept heeft dat oppakt. Maar die had ook te maken met uh, moeite met de dekking. En, en de Russen bleven met veel druk spelen. En dat is het voor de kiepster in één keer heel moeilijk. Het was ook wel te verwachten natuurlijk dat Rusland een andere tweede helft zou gaan spelen. Want 16-10, dat hebben ze nog niet vaak meegemaakt. Ze werden eigenlijk overklast door jullie. Ja, nou ja, goed, dat heeft natuurlijk heeft ook te maken met hoe wij de eerste helft speelden. En hoe wij de tweede helft speelden, dat zij er een schepje bovenop doen. Dat hebben we van de week eigenlijk in de oefenwedstrijd tegen Servië net zo gehad. Stonden we ook met de rust voor. En zij doen er een schepje bovenop. Toen waren we wel in staat om dat op te vangen. En de wedstrijd winnend af te sluiten. En vandaag lukt dat niet. Het verval mag eigenlijk niet zo groot zijn, vraagteken. Ja, maar het is zo groot. En, en je moet gaan kijken, van, nou, hoe komt dat nou? Waar zit hem dat in? Uh, we hadden natuurlijk wat problemen, Martine valt weg met een enkel blessure. Martine Smeets, die goed op dreef was, veel scoorde. Ja, die, was, die speelde prima wedstrijd tot dan toe, ook in de dekking belangrijk. Uh, Yvette was eigenlijk niet inzetbaar. We hebben het wel even geprobeerd, die heeft de hele nacht uh, ziek op bed gelegen. Dus je merkt dat je dan toch in het wisselen wat minder ruimte hebt. En een aantal mensen uh, hadden moeite om de tweede helft te brengen, wat de eerste helft van. Ja, dan nu de return, zondag. Dat wordt ineens een stuk lastiger. Heel veel mensen in de pauze zeiden van dit is geweldig wat hier gebeurt. We gaan naar het WK. Ineens ziet het er anders uit. We spelen uh, twee keer een wedstrijd van 60 minuten. We hebben nu de eerste helft gespeeld. We staan er één achter. En dat is uh, ook als je er vijf voor gestaan had, had het nog niks gezegd over de tweede wedstrijd. Je moet daarheen en daar wordt het beslist. De laatste keer, uh, dat was meen ik voor 2005, verloor Nederland thuis met één verschil van Spanje. En uitwonden ze met één verschil. Dus... Er is van alles mogelijk. We moeten goed leren van de lessen van vandaag. We hebben de eerste helft gezien dat we tegen Rusland goed kunnen spelen en ze ook in bedwang kunnen houden. We hebben de tweede helft gezien dat als we niet 100% er staan met z'n allen, dat zij dat met ons doen. LOS langs de lijn tot zes uur met sport en muziek. Daar Bob. En give it to me. De hockeyvrouwen van Amsterdam hebben de Nederlandse titel gisteren veroverd. De mannen zijn druk bezig momenteel in Eindhoven. Amsterdam won gisteren het derde en beslissende duel met titelverdediger Den Bos in de finale van de playoffs met 3-1. En een hoofdrol in die drie finale wedstrijden met Den Bos was weggelegd voor de kiepster van Amsterdam, Anne Veenendaal was 17 jaar oud even Tim Steens vroeg Ellen Hoog en Jackie Schoenaker, twee ploeggenootjes van Velendaal, wat haar zo goed maakt. Met allereerst Raoul Eeren, de coach van Den Bosch en Jong Oranje, over dit supertalent. Ja, hij heeft het fantastisch gedaan. Als je 17 jaar bent en, uh, en zo in die finale staat, uh, dat is alleen maar knap. Dus uh, heel knap. Want je hebt er de laatste jaren een beetje gevolgd, ook bij Nederlands Jeugd? Ja, natuurlijk. Ja, en ze is, uh, na paas is uh, overgekomen van het uh, Nederlands A naar Jong Oranje.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 ga ik ook mijn best doen. Dus je bent nog niet uitgehockeyd? Nee, ik moet toch een lekker eens over door. Ik vind het prima. Ik hou van de hockey, dus het maakt niet uit. even Tim Steens een rondje langs de velden... over die jonge keepster van Amsterdam, Anne Veenendaal... die dus gisteren kampioen werd met haar ploeg. Gaan wij weer even naar Roland Garros. Het tennis, de vijfde set tussen die twee Spanjaarden, Mark Brasser. Ja, drie uur en tien minuten gespeeld voor deze vierde ronde partij... ...tussen Tommy Robredo en Nicolas Almagro. Een rare vijfde set. Meteen was er een break in het voordeel van Almagro. Die hield zijn service, kwam op 2-0. Ja, dan verwacht je een keer, zeker gezien de ervaringen in de twee sets... ...daarvoor dat hij een break voorstond en dat hij het liet lopen. Ja, dan verwacht je een keer dat hij die break voorsprong vasthoudt. Maar meteen wordt hij teruggebroken, Almagro. En dus zit Robredo nog weer in deze vijfde set. Hij serveert zelf, staat weliswaar op een 2-in achterstand... ...maar als hij zijn dan is het 2-2. Uh, op het centercourt inmiddels staat uh, Jo Wilfried Tsonga 5-3 voor tegen uh, Viktor Trojtski uit Servië. Bij 3-3 kwam de break in het voordeel van Tsonga, een breakpoint. Toen kwam er een uh, hele goede volley van uh, Trojtski in de hoek, een diepe hoek van de Tsonga. Hij dacht het punt binnen te hebben, maar met een uh, uiterste krachtsinspanning haalde Tsonga die bal. Er volgde een lop van de Fransman en die viel boven op de baseline. En Trojtski wist er niet meer uh, wat hij ermee moest doen. Stond ook vertwijfeld te kijken. Keken eens naar Tsonga van vriend, wat heb jij geluk hier, maar goed, hij was wel gebroken en Tsonga heeft die breken voorsprong vastgehouden en inmiddels uitgebouwd naar 5-3, heeft de eerste set al met 6-3 gewonnen, dus het ziet er goed uit voor de Fransman daar hij kan op 2-0 in sets, kan hij komen Troitski serveert uh, misschien in deze game niet, maar als Tsonga de volgende wint, als hij gewoon zijn service houdt, dan uh, wint hij uh, deze tweede set ook met uh, 6-3, dan wel met 6-4. Goed, uh, terug naar uh, Lenglen, daar uh, is het uh, spannend, daar is het wat wisselvalliger geworden, uh, goede games worden afgewisseld met wat mindere games. Beide spelers dus moeite in het begin met het houden van hun service. Het is 2-1 in de vijfde set in het voordeel van Nico Almagro. Maar het is Tommy Robredo die serveert. Alhoewel er nu weer twee breakkansen zijn voor Almagro, 15-40. Ja, het gaat hier een beetje over en weer.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 Comenirs en ho, oh hey. Bij Oranje-Zwart tegen Rotterdam is het zojuist 1-1 geworden. Zometeen meer details van Geert de Groot als de geluidslijn is hersteld. Dit is Radio 1.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 Daarom was er in de tussentijd een waarschuwingsbriefje op de poort geplakt. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En daarvoor nou hier Peter Kapers-Munneke. Het is op dit moment in grote delen van het land zonnig. In het midden van het land en in Noord-Brabant daar komen wat stapelwolken voor. Er staat een matige noordenwind en vanavond dan lost de meeste bewolking op en dan wordt het helder. Vannacht dan zien we met name in het westen van het land wat bewolking. Elders zijn er brede opklaringen. Hier en daar kan een mistbank ontstaan en het koelt af... naar zo'n 4 graden in het oosten tot 7 graden aan zee. Morgen dan is het weer vergelijkbaar met vandaag... al zijn er wat meer bewolken dan vandaag. Vooral in het oosten van het land kan wat hoge bewolking voorkomen. De temperatuur die loopt op naar een graad of 15 in het noordwesten en op de wadden, tot plaatselijk 18 graden in het oosten en zuidoosten. De noordenwind is matig boven land en vrij krachtig, dat is windkracht 5, in het noordelijk kustgebied. De komende dagen blijft het droog, zonnig en loopt de temperatuur overdag in de tweede helft van de week op naar boven de 20 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. Zomerdeen het vervolg van het hokje tussen Oranje Zwart en Rotterdam. Het staat daar 1-1 in die beslissende derde wedstrijd. Eerst even terug naar Roland Garros in Parijs. Het tennissen dus. Met behalve die partij tussen die twee Spanjaarden ook nog Wilfried Fritzonga. Hoe gaat het met hem, Mark? Hij heeft de tweede set gewonnen tegen Victor Troitsky met 6-3. Maar het is toch echt wel te doen op Koeren. Suzanne Lenglenor, fantastische partij tussen Robredo en Almagro. Breakpoints waren er weer voor Almagro om op een 3-1 voorsprong te komen. Het was 15-40 op de service van Robredo. Hij kwam terug tot 40 gelijk. Toen kwam er weer een breakpoint voor Almagro. Die speelde een fantastische rally kwam in, ging naar het net, toen speelde hem naar de hoek van Robredo. En toen kwam er een passing in van Tommy Robredo. Ja, die niet meer te verwerken was voor Almagro. En daarmee uh, leeft hij nog. Heeft hij die break heeft hij niet tegengekregen. En Robredo ging staan en die deze zijn handen achter zijn oren. En het publiek ging achter hem staan. En zo van, nou, laat het maar horen voor dit punt. Voor deze rally die ik hier net heb gemaakt. Hij jut het publiek op Robredo. Terwijl hij nu uh, een dubbele fout slaat op game point en het weer, uh, weer juice is. Ja, prachtig om te zien hoe Robredo dat uh, publiek bespeelt. Hoe die de steun vraagt van het publiek. Want Almagro, dat is eigenlijk een beetje het baasje van de twee. Dat is wel een, ja, wel een mannetje wat wel van, van show houdt. Een beetje iets arrogants ook wel over zich heeft. Robbe Robredo toch meer ja, de vriendelijke jongen. Maar dit deed hij toch, toch geweldig. En je zag Almagro toch ook even kijken naar Robredo. Zo, vriend, wat, wat, wat, wat doe jij daar? Dat, dat doe ik normaal. Heel erg mooi, deze twee vrienden die elkaar tot het uiterste ja, het dwingen. Zeg maar, terwijl er nu aan ja, topspinlop komt van Almagro die ver uitgaat En uh, Robredo weer kansen heeft, weer een gamepoint heeft om zijn service game binnen te halen en dan zou hij uh, terugkomen tot 2-2. Uh, 3 uur en 18 minuten zijn er inmiddels gespeeld en er is nog lang geen winnaar. Gaan wij weer naar Oranje-Zwart tegen Rotterdam. Inmiddels via de telefoon Gerard de Groot. Ik zei het al, het is 1-1 geworden. Staat het al nog steeds? 10 minuten in de tweede helft? Ja. Gerard. Ja. Ja, 1-1. Uh, Staat het dat nog steeds? We hebben een slechte lijn met Gerard de Groot, inmiddels via de telefoon ook niet helemaal verstaanbaar. Dat betekent dat wij zo meteen weer verder gaan praten over roeien. Maar eerst even wat muziek. Onderbreken wij voor Geert de Groot. Oranje-Zwart tegen Rotterdam. Wat gebeurt er allemaal, Geert? Ja, beslissende fase zitten we hoor van deze wedstrijd. Nog 20 minuten gespeeld. Je dacht dat Rotterdam dichterbij zou komen. Rotterdam via Child werd ja, het 1-1. Maar zojuist, Piet van der Schoot scoort voor Oranje-Zwart. 20 minuten, zei ik, is er nog te spelen. Je zit dan te denken, wanneer is het moment dat Robert van der Horst gebracht moet worden. Want Oranje-Zwart wil hier natuurlijk landskampioen worden. Rotterdam wil dat ook, maar Oranje-Zwart weet dat het daarvoor wel degelijk Robert van der Horst nodig heeft. Nou, voorlopig heeft Van der Horst rust gekregen van uh, Michel van der Heuvel, de coach. Het is 2-1 voor Oranje-Zwart geworden. Niek van der Schoot maakt maakte zojuist het toelpunt en we spelen nog 19 minuten en 50 seconden. De EK roeien dan weer in Sevilla Roel Braas. Die gaf daar het goede voorbeeld aan Inge Jansen. Want Braas die veroverde brons bij de mannen in de skif. En uh, ja, Inge Jansen deed vervolgens hetzelfde. Ook zij werd de derde in de skif. Racht aan sprak met haar. Inge Jansen boter lagen er het algemeen goed bij. Zo halverwege de race. Eigenlijk al vrij vroeg in de meeste van de zeven finales. Bij jou dacht ik, dit gaat niet werken. Ja, dat dacht ik zelf ook een beetje. Maar uh, ja, ik heb me kunnen optrekken aan de, aan de Duitse en de Zweedse die, uh, die dit naast me lagen. En toen ik op een gegeven moment de Duitse voorbij was, toen zag ik dat, uh, ja, dat de Oekraïense weg viel. En toen dacht ik, aan: ja, nu moet ik er gaan ook. En dat is gelukt. Hoe groot is het verschil tussen de echte top en de mensen die erachter komen, waarom dat jou dan maar even voor het gemak schaar? Uh, nou, nog best wel groot. Volgens mij was het gat met knapgevaal, ik weet eigenlijk niet eens precies. Maar nou ja, wel een flink aantal secondes. Die zal niet eens op de fit zijn. Dus uh, ja, groot. Maar ja, voor mij, mijn eerste toernooi uh, internationaal in de SCIF... ben ik hier heel blij mee. En ik weet ook dat het iets is waar je ja, jaren voor nodig hebt om beter te worden. Dus uh, wat dat betreft ben ik niet heel erg bang voor dat gat. Ik, uh... Had je deze bevestiging nodig om het plezier te behouden? Het perspectief te zien? Of, of zou dat te kort door de bocht zijn? Nee, nog niet. Ik zit pas uh, zo kort in die skif. Kijk, tuurlijk, dit werkt heel goed mee. Um, maar nee, ik, uh, kijk, als ik hier echt uh, c finale had gevaren, had ik misschien wel was gaan twijfelen. Maar, uh, maar als ik gewoon een uh, goede b finale had gevaren, dan had ik het ook niet heel raar gevonden eigenlijk. Dus, uh, maar dit, uh, dit is zeker een bevestiging dat we de goede, goede weg zijn ingeslagen. Heel Braas bij de mannen in de skiff haalt ook een bronzen medaille. Hij is heel erg gefocust op die bootklasse en wil daar een grote jongen in worden. Is bij jou dat verlangen net zo groot? Uh, nee, het is denk ik iets minder. Ik wil dit jaar wel echt in de skiff uh, door blijven gaan, blijven groeien. En dan op het WK gaan kijken waar, waar we samen met uh, de echte dames. Want de meeste goede skiffeuses komen niet uit Europa. Uh, ik wil wel blijven skullen. En als het, ja, als het goed gaat wil ik blijven skiffen, maar dubbel vieren lijkt me ook vet. Dubbel tweeën vind ik ook heel leuk. Dus uh, we hebben nog tijd zat om te bekijken waar, uh, waar de kansen het groot zijn. Dus... Moet je een beetje een loner zijn om in je eentje in zo'n boot te gaan zitten? Uh, nou, ik denk wel dat je heel zelfstandig moet zijn, maar ik, ik zou mezelf geen loner willen noemen. Ik ben volgens mij best wel een sociaal beestje. En dat is ook wel het enige waar ik een beetje bang voor ben. Dat ik niet vier jaar lang het misschien zou trekken, maar dat, dat, dat weet ik niet. Dat is ook iets wat je moet ondergaan, denk ik. Ik geloof dat je geturnd hebt in het verleden en iets met zwemmen hebt gedaan. Schoonspringen, heb je daar nog iets aan in de boot deze dagen? Uh, nee, ik was ook niet heel goed. Ik had ook helemaal niet het uh, figuur voor. Ik was wel fanatiek en heel sterk. Nee, dat. Uh, ja, ik heb mijn Amerikaanse coach heeft wel eens gezegd. Uh, duikers die hebben echt perfecte controle over hun lichaam. Dat zouden, dat heb je gestudeerd hè? Dat zouden roeiers ook moeten, moeten hebben. En toen zei ik, ja, ik heb dus schoongesprongen. En toen. Uh, toen keek hij me echt vol ongeloof aan. Dus, euh, dus blijkbaar is er is blijkbaar niks van terechtgekomen. Zeven finales en zeven Nederlandse boten op dit EK die een, die een medaille halen. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat het een heel goed teken is. Uh, kijk, het EK is geen WK, maar het is wel uh, een goede graadmeter. En uh, ja, ik denk we zijn gewoon goed bezig. Met z'n allen een goede vibe in het nieuwe, jonge team. En uh, ja, nee, het, uh, ik denk dat het alleen maar uh, tot meer kan leiden. Ja, leuk. Inge Jansen, ze zijn wonders: brons in de skif op het EK in Sevilla. Gaan wij weer naar het tennis in Parijs. Igor Sijsling hoeft zich niet te schamen dat hij in de tweede ronde verloren. 5-6 van Robredo. Dan gaan we het gewoon weer doen, hè, Mark? Nee, En, en Monfils een ronde later hoeft zich ook ja. niet te schamen. Ja, het is Nicolas Almagro die tik na tik na tik krijgt hier op koers uh, Suzanne Lenglen. 2-0 stond hij voor in sets inderdaad. Toen een break voor in de derde wist hij niet af te maken. Hij stond een break voor in de vierde. Toen wist hij het ook niet af te maken. Hij kwam in de vijfde set kwam hij een break voor. Nou, die is hij inmiddels al kwijt. Sterker nog, hij staat een break achter. En we hebben net een fantastische, werkelijk fantastisch punt gezien. Een hele lange rally. Het dropshot van Almagro Robredo, die haalde hem van ver achter de baseline. Toen kwam er een lop van Almagro waarvan je dacht van nou die heeft Robredo nooit meer naar. Robredo loopt op alles. Hij had de bal nog. Hij sloeg hem met zijn rug naar Almagro toe. Sloeg hij de bal langs de lijn. Maar de bal was net Iets te lang. Als die in was geweest. Nou, dan had Almagro denk ik zijn records in zijn tas gedaan. En dan was hij er misschien wel mee gestopt. Goed. De service game nu van Tommy Robredo. Op een 3-2 voorsprong. Maar de service is niet zo heel erg steady meer. Van beide kanten niet. Een breekvoorsprong dus voor uh, Robredo. 3-2. Ja en het is ongekend spannend. En ja, wat doet het mentaal? Wat doet het in het hoofd van Nicolas Almagro dat hij zoveel kansen heeft gehad dat hij al die breaks voorsprong, dat hij die ingeleverd heeft? Dat is toch de vraag. Wat doet dat mentaal met de Spanjaard? Maar nu Robredo, 15.40 kansen dus weer voor Almagro. Twee breekkansen om weer terug te komen op 3-3. De klok gaat richting het half uur. Het is dus nog altijd de breekvoorsprong voor Robredo, maar kansen voor Almagro om terug te komen. En hij komt terug. Prachtige bekkend langs de lijn van de Spanjaard. Heerlijk gespeeld. Ja, ik heb al vaker gezegd over die backhand, die is zo ontzettend mooi en zo ontzettend goed. Hij brengt hem hier in stelling, ramt de bal werkelijk langs de lijn rechtdoor en haalt daarmee de break binnen. Het is 3-3, 3,5 uur bijna gespeeld. Heerlijke wedstrijd.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 With families, listen to me girl Feel it rising in the cities, feel it sweeping over love, over. Sting, half is the seventh wave. We gaan weer naar Eindhoven. Oranje-zwart tegen Rotterdam, Geert de Groot. minuut nog en dan is het gebeurd, dan zit de finale erop. En Oranje-zwart lijkt op dit moment met 2-1 nog steeds. En Oranje-zwart, het ziet er naar uit dat er eerder een doelpunt van Oranje-zwart in de lucht hangt. Dan een treffer van Rotterdam. Want Rotterdam is een beetje moe gestreden, zou je zeggen. We hoorden net Reinhard Wolf, de coach van Rotterdam, zeggen. van nou We hebben twee wisselspelers meer. Want Oranje Spart speelt natuurlijk met de geblesseerde van de Horst. En met de geblesseerde van de Weerde op de bank. Maar er is nog niet veel van te merken. Want Oranje Spart houdt het vol. Kreeg uit een strafcorner van de Weerde in het veld. De bal kei en keihard. Want hij kan het heel goed. Naast het doel van Piermin Blaak. Rotterdam kan dus goed weg dan kwam uitstekend weg bij die mogelijkheid van Van der Weerden. En nu gaat het publiek van Oranje Zwart weer op de banken staan. Want een van de spelers, eh, Boutenstein, wordt opzij gezet. Riels wordt opzij gezet door zijn tegenstander. En die krijgt een eh, officiële waarschuwing. Er zijn... Heel veel emoties in die slotfase hier in Eindhoven. Oranje-zwart nog steeds aan de leiding met 2-1. Maar één doelpuntje van Rotterdam is voldoende voor een verlenging. En dan leef je weer. Dan heb je weer een kans op de titel. Zover is het nog niet. Nog 11,5 minuut een hectische slotfase het worden. Gaan We gaan het hebben over iets heel anders, de Nederlandse kampioenschappen skileren. want daar verscheen ook Jan Blokhuizen zomaar aan de start. De lange baanschaatser sloot een teleurstellend winterseizoen af... met een verandering van werkgever. TVM werd na een klein conflict ingeruild voor Corendon. En daarvoor hoopt hij komend seizoen Olympische prijzen te pakken. In Almere was het weer even wennen, want een valpartij... leverde de steer een flink aantal schaafwonden op. midden van de verzorgsters sprak Floris van Hoorn met hem. Middagje skileren. Ja, ja het is wel, uh, de intentie was leuk. Alleen uh, merk je toch wel dat je, dat je eigenlijk net even wat, uh, wat training en uh, wat gevoel... Besky, dus uh, ja, te kort komen op een piste. Kijk, op de weg uh, is het nog wat te doen. Maar op de piste ja, dan merk je toch dat ik hem af en toe die bocht kwijt was. En, uh, ja, het begin was al goed. Maar uh, ja, dan, kom je, dan ben je toch een keertje echt net even te ver kwijt. Je rechter en dan ga je onderuit. Ja, dan ga je dus onderuit. Uh, is dat het moment waar een schaatser heel bang voor is?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 ja, wel tevreden. Een gehavende Jan Blokhuizen in gesprek op dat NK-skilleren met Floris van Horen. Gaan wij snel naar Eindhoven. Oranje-zwart tegen Rotterdam, Gerard. 7,5 minuut. De verlenging komt eraan misschien wel. Want het is 2-2 geworden. Rotterdam kreeg een strafcorner. Aan de kant stond Hertzberger. Die paalde ontzettend dat hij niet in het veld stond. Maar ik dacht toch aan Timo Kranzauer toen hij bij HGC speelde, drie jaar geleden... dat hij de beslissende corner maakte door HGC Europees kampioen te schieten. En wat doet Krantzauber? Hij neemt de corner en die gaat er keihard kei in. Jennis de doelman van Oranje Zwart, was kansloos En het is dus hier in een kolkend uh, stadionnetje van Oranje Zwart. 5000 man, ik herhaal het nog maar eens, op de tribune. En ze genieten, genieten van een slotfase van de wedstrijd om het landskampioenschap. Oranje zwart of Rotterdam. Okay, Eén van de twee moet het gaan worden natuurlijk. Maar het is 2-2. Nog 6,5 minuut. Al het laatste sportnieuws. Dit is NOS langs de lijn. Wij onderbreken de Fort ops voor Geert de Groot in Eindhoven. Waarom niet, waarom niet? Gekkenhuis compleet en nu aan Rotterdamse kant. Groen-Wit staat op de tribunes. Groen-Wit staat op de tribunes voor Bas Campbell. Die scoorde zojuist de 2-3 voor Rotterdam. Rotterdam dus nu kampioen van Nederland. Maar ze moeten nog 5,5 minuut tegen Oranje-Zwart. En dit zal het moment zijn, dit moet het moment zijn natuurlijk... dat de grote man van Oranje-Zwart, Robert van der Horst... Het veld is al moeten komen. Terwijl nu uh, de uh, oranje-zwart een strafcorner krijgt. Bereikt, een strafcorner gehaald. Door Nick van der Schoot. En Van der Weerde, ik uh, zit hier vlak bij het veld uh, tussen de twee dr Dus ik kan daar Van der Weerde zien. Hij staat hier drie, vier meter bij me vandaan. Buiten de lijn. Dus de corner, de strafcorner-specialist. Die juist voor deze wedstrijd uh, moest gaan meespelen. Die op dit moment... De beslissende corner gewoon had kunnen scoren. 4 minuten, 53 seconden op de klok. En nu zit Van der Weerde aan de kant, staat aan de kant. En Oranje Zwart gaat nu overleggen. Zal het weer baard worden? Zal het nu gaan naar iemand anders? Zal iemand anders zich met die strafcorder gaan belasten? Rotterdam leidt met 3-2. Ik denk wel, het belangrijkste moment misschien wel van deze wedstrijd op dit moment. Zeker voor Oranje Zwart. 2-1 hebben ze heel lang voorgestaan. Zojuist. De 2-2 en de 3-2-3 in het voordeel van Rotterdam. En nu moet ik er gaan staan, want er zijn allerlei mensen. Er komt die bal in de richting van de doelman van Rotterdam, Piermin Blaak, die hem kan stoppen. Mooie mogelijkheid was het voor Oranje-Zwart, maar het levert niets op. En Michel van der Heuvel, ik ga nu eens kijken wat hij in die slotfase uit de boek gaat komen. Wil het aan om Robert van der Horst in te brengen? Hij is er nog steeds iets in. Wel, Nick van der Weer, die van Die die slotpassen wel zal spelen. Rotterdam leidt op weg. Misschien wel naar het eerste landskampioenschap in de geschiedenis. Nog 3 minuten 50. Rotterdam lijkt met 3-2. Gaan wij vlak voor vijf nog even naar Mark Brasser op. Roland Garros. Is er al een beslissing op komst? En er is nog steeds geen beslissing. Het is een keihard gevecht geworden. En het was net Nicolas Almagro die het publiek opjutte. Iets wat weer we de zagen bij Tommy Robredo. 4-4. 40-15 stond hij oh, voor Almagro in zijn eigen service game. Hij kon er 5-4 van maken. Maar toen kwam Robredo terug. Ja, en nu Robredo weer met de hand richting het publiek. Want Robredo komt op breakpoint. 40-15 dus Almagro stond hij voor. En het breakpoint nu, het tweede breakpoint al. Want zojuist stond Robredo ook voor, voor de Spanjaard. Tommy Robredo. Het is nog uh, niet gespeeld. Beide spelers moeite in de service games, maar dat geeft ook aan hoe goed beide spelers staan uh, te retourneren. 3 uur en 41 minuten zijn er gespeeld. We zitten diep in de tweede set, alhoewel, of in de vijfde set, maar goed, dat weet je natuurlijk niet. Het is 4-4 uh, dus en het is uh, nog niet gespeeld. Wij uh, gaan deze partij uh, volgen in het laatste uur van de Langste Lijn op deze zondagmiddag. Tommy Robredo tegen Almagro. En natuurlijk het hockey. Rotterdam leidt met 3-2 in Eindhoven tegen Orange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 Zo mixt het komisch duo I Man en Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op Summernights.nl. Dit is Radio 1.